Book two. Eight. e i h t e i Wela. d e time. t e time. k o r r y sir. n t k e it e a l i j k n e e m m e it e t k w a l l y What time is it now? Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? Kapkoen Makrap. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Mijn is een uur. Het is e uur. Mijn is twee uur. Het is twee uur. Mijn ben t a e n a a r Rika. Het is drie uur. Het is drie uur. Mijn ben tien a a r Rika. Het is vier uur. Het is vier uur. Mijn ben tien a a r Rika. Het is vijf uur. Het is vijf uur. Mijn ben tien u u Het is zes uur. Het is z e uur. Mijn ben tien u u Het is z v uur. Het is z uur. Mijn ben tien uur. Het is acht uur. Het is acht uur. m i n ben tien acht u u Het is negen uur. Het is n uur. m i n ben t e n n e g n uur. Het is t i uur. Het is t i uur. m i n ben t e n tien uur. Het is elf uur. Het is elf uur. m i n is deel 12. Het is twaalf uur. Het is t w uur. 1 minuut heeft 60 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. 1 uur heeft 60 minuten. Een uur heeft zestig minuten. Eén uur heeft zestig minuten. n Een dag heeft vierentwintig uur. Eén dag heeft vierentwintig uur.